9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben forse kritiek... op de plannen van minister Kolmees voor hervorming van de arbeidsmarkt. Volgens de bonden bieden die geen zekerheid... voor mensen die een vast contract willen. En de werkgevers vinden de voorstellen niet in balans. Kolmees wil het makkelijker maken om mensen te ontslaan. Maar werknemers moeten ook een hogere ontslagvergoeding kunnen krijgen. Volgens de bonden nemen in de plannen... de kansen op een vast contract alleen maar af. Volgens de werkgevers wordt flexibele arbeid voor sectoren als de landbouw en de horeca veel te duur. Een derde van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven kan worden opgeslagen in een leeg gasveld op zee. Het Rotterdamse havenbedrijf wil er zo snel mogelijk mee beginnen. Opslag van CO2 is een van de maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan. Het project zou 4 à 500 miljoen moeten gaan kosten. De beurs in Moskou heeft flinke klappen gekregen... door de nieuwe sancties tegen Rusland, die de VS heeft aangekondigd. De roebel verloor vandaag ruim 3 procent ten opzichte van de dollar. In zijn geheel verloor de Russische AIX-index ruim 9 procent. De bedrijven die het hardst werden geraakt door de koersdalingen... worden geleid door steenrijke Russen... die vertrouwelijk in zijn van president Poetin. Onder de strafmaatregelen worden hun tegoeden in de VS bevroren. Amerikanen mogen geen zaken met hen doen. De zingende weg in Friesland gaat weer op de schop. De ribbels in het wegdek, die een muzikaal geluid maakten... onder de autobanden, worden na een dag weer weggehaald. Wie bij Jeltsum, Jeltsum over de ribbels van de Provinciale Weg reed... hoorde het Friese volkslied. Mensen in de buurt klaagden over overlast... en over bestuurders die extra hard gingen rijden... om het deuntje wat sneller te horen. De ludiek bedoelde zingende weg kostte tienduizenden euro's. Het weer, in het zuiden en westen vanavond kans op een stevige bui... met hagel en onweer, vannacht vrijwel overal droog... morgen eerst nog zon, later regen, het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En die zitten we in! Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja!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 Met de oversluittest van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl slash Koffie? Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh <laughs> uh, Ja, beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Um, parate kennis over onze 120.000 artikelen? We hebben een fijne draad kuiskop dik 3,9 bij 25 mm Philips PH2 staal gefosfateerd. We hebben een... Ja, ja, ah, oké, okay, check.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 WNL Haagse Lobby met Martijn de Geven. Goedenavond, tot half tien zijn we bij u met WNL Haagse Lobby... het programma op het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nou, een spel is het. Het kabinet willen vanaf het raadgevend referendum... maar in het kielzog parallel daaraan... lijkt er toch nog wellicht een extra raadgevend referendum aan te komen. Het gaat om de donorwet. De wet is al door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer... En het kabinet wil het zo graag nu helemaal ervan af en dus afronden. Maar het zou best kunnen zijn dat er toch nog één raadgevend referendum tussendoor glipt. Het gaat dus om de donorwet. De eerste hobbel is genomen, 10.000 handtekeningen en nu de tweede. Dat is een iets grotere hobbel. Uh, meneer Nijman, als je ook hoofdredacteur geen stel. Hoeveel heeft u er nog nodig nu? Uh, nou ja, als die tweede ronde ingaat begint de teller sowieso weer op nul. Dus Juist. dan hebben we er 300.000 nodig vanaf die datum. En dat zal waarschijnlijk vanaf 3 mei zijn dat die periode gaat lopen. 3 mei? Dat zijn spannende weken. Ja, want uh, die periode loopt dan zes weken, dus tot 18 juni ongeveer. Ja. En de verwachting is dat de Senaat op ongeveer 5 juni... stemt over de intrekking van het raadgevend referendum. Ja, op z'n vroegste. Op, op zo vroegst, vroeg, ja. Uh, en dat betekent dat er dus ongeveer twee weken discrepantie tussen zit. En uh, dat wij wel afhankelijk zijn van hoe de Senaat zich daarin op gaat stellen. Dus of die terugwerkende kracht wel of niet in die intrekkingswet blijft staan. Ja. Uh, en of dat uh, anders het kabinet zegt, nou ja, uh, laat het dan dit toch maar gebeuren... Uh, omdat het wel, uh, nou ja, zoals bij Nieuwsuur werd gezegd... het politieke zelfmoord zou zijn... om het dan toch het referendum te laten vallen... en dus ook dit initiatief. Bert Bakker, kijk even jouw op. Jarenlang ook binnen Hoffen's Kamer net rondgelopen. Nu als lobbyist kom je er nog vaak... En okay, dus er zijn ervoor dat, dat ze toch net zouden verliezen in tijd... maar dat ze dus heel dicht bij die aantal handtekeningen zijn. Kan het kabinet ook als houders in, in de klokrace net kunnen winnen... dan inderdaad politieke zelfmoord zijn? Nou ja, politieke zelfmoord gaat weer heel ver. Maar ik, ik zou het wel heel erg bot vinden als ze dan vervolgens met gezwinde spoed... ze hebben bij die donorwet hebben ze even gewacht hè, met het in het staatsblad te zetten. Want ja, anders zou het maar even een Maar dat, dat is het officiële zijn. moment. Hè? Als het in het staatsblad staat, ja, dan precies. is het... Precies. En, en vervolgens heeft de Eerste Kamer gevraagd: waar blijft eigenlijk die wet? Wanneer ja. zet je hem in het Staatsblad? Wat ja, heel dat zuiver is. is. Uh, nou, vervolgens uh, uh, komt, er, komt er hierover een referendum. Als je dan nu heel snel uh, die eventueel op 5 juni aangenomen referendumwet in het gaat zetten, uh, signeren, contra-signeren, koning enzovoort. Maar goed, dat zou je rond 10 juni, of 10 juni of 15 juni kunnen doen. Dan zou je het onmogelijk kunnen maken. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Ja. En het, het, het is natuurlijk met name voor. voor de club waarvoor ik lange tijd in de Kamer heb gezeten... een haast onmogelijke ja. positie. Want die willen heel graag die donorwet. Uh, die waren altijd voor het referendum. En nu willen ze het graag heel snel afschaffen. Uh, terwijl ik denk, ja... Uh, volgens mij moet het debat niet zozeer uit angst worden gevoerd. Het gaat natuurlijk over uh, hoe, hoe, hoe reageren de mensen. Het Oekraïne-referendum nog vers in het geheugen. Nu net de sleepwet. Maar als nou iets een referendabel onderwerp is, uh, zou ik zeggen... dan is het wel dit. Heel dicht bij wat mensen zelf ervaren... waar ze opvatting over hebben. En ja, uh, nou, ik, ik, ik zie daar eigenlijk wel naar vooruit. Maar, maar dat zou toch een absurde situatie zijn? Ik probeer toch even in uw partijen... Uh, tenminste, u bent daar natuurlijk geestelijk totaal van losgezongen... van D66 inmiddels, maar toch, ja. he, toch nou, even... Ik ben uh, gewoon de lid, de absurde hoor. Situatie, toch? situatie hoor. De, de, de veelbesproken kroonjuwelen... die zouden in de vrieskist of in de ijskast liggen... Of, of waar dan ook. En dat is zo'n zo typisch D66-punt... Nu het grootste gevaar wordt voor eigenlijk het kroonje wil uit deze kabinetsperiode, namelijk de totstandkoming van de Donorwet. Dat is toch. Ja, nou ja, ik, voor, ik, dit, ik Heb je wel heel raar in, zelf in de knoop gelegd? In, in, in ieder geval is dat heel ongemakkelijk. en nou, oh, dat is in de 70 van het jaar. <laughs> ja, maar goed. Dat is, als, als, als lobbyist moet je soms okay, ook in ondersteekers de okay, kunnen it. denken. <laughs> maar, um, uh, Kijk, ik, ik vind wat Pia Dijkstra met die Donorwet heeft gedaan, vind ik heel knap. Uh, daar heeft ze in de uh, Tweede Kamer... een beetje geholpen door de NS. Uh, hè? Uh, uh, uh, uh, en door het kamerlid van de Partij voor de Dieren. En vervolgens mogelijk straks... in de eer, Nee, ook in de Eerste Kamer heeft ze daar een meerderheid voor. Nipte meerderheid. Maar die is er wel geweest. Uh, uh, uh, geen fractiedwang. Gewoon zelf uh, kiezen. Ja, dat moet hier dan ook kunnen. En waarom zouden ze niet in staat zijn... om de bevolking te overtuigen? bovendien gesteund. Nou, door een hele wat heleboel dacht u van de als... afgelopen referenda? <laughs> nou ja, maar, ja maar, maar... Als je naar je afgelopen referendum kijkt. De Oekraïne-referendum was er maar... Eén campagnevoerder voor uh, het Oekraïne-verdrag. Dat was, moet je ook toegeven, D66. De rest liet zich eigenlijk niet horen. Ja. Bij de sleepwet ging dat al veel beter. En hier krijg je, denk ik, automatisch echt een debat ja. tussen voor en tegenstanders. Ja. Dus het is een ideaal onderwerp. En waarom zou ze dat verliezen? Ze is in staat geweest om een heleboel mensen te overtuigen. En als het debat echt gewoon scherp gevoerd wordt bij, onder de bevolking... dan moet ze ook in staat zijn om het te halen. En haalt ze het niet, nou ja, dan zijn de bezwaren van de mensen... toch kennelijk zo doorslaggevend ja. dat er iets anders moet worden worden verzonnen. Maar dat is ook democratie. En wat het, ja. wat het middel worden. van het referendum zelf betreft... Uh, wat het middel van het referendum zelf betreft... hebben we een rommelige testrit gezien met het Oekraïne-referendum... waar we het net over hadden. Maar zag je inderdaad bij het WIF-referendum... voor het sleepwet-referendum al dat uh, het niet ging om het afschaffen van een hele wet. Want mensen zijn zich bewust en uh, zijn voorstander van uh, de noodzaak aan een inlichtingenwet. Maar ging het om specifieke onderdelen van die wet... waar moeite mee, veel mensen moeite mee hadden, over privacy, over data-uitwisseling. Ja. Daar ging ook de discussie over. Die ging niet over de initiatiefnemers, die ging niet over de poppetjes... maar over het onderwerp. En je merkte ook dat medewerkers... Uh, in tegenstelling tot bij het oekraïne referendum ook veel meer daarmee bezig waren. Duidelijkere standpunten hadden ook, of ze voor of tegen waren. En dat daar best wel een, een fris debat over was. Waardoor we dus zien dat er een goede stijgende lijn zit... in hoe je om moet gaan met dat instrument... Nou ja. wat die Tweede Kamer of Let's... dat kabinet zo haastig afprobeert te schaffen. Hoe mee om te gaan, maar ook met de uitslag. Hè? Morgen is het uh, debat eigenlijk... waarin ja. eigenlijk wordt uitgebreid met het parlement wordt gesproken... hoe om te gaan met de uitslag. Nou, het is 49,5% hebben tegen de sleepwet, de WIF gestemd. 46,5%... Voor. Ja, dan zeggen natuurlijk de tegenstemmers... kijk eens, de meerderheid het volk heeft gesproken... Kortom, kabinet, doe wat. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dit ligt zo dicht bij elkaar. Nee. En wat moet je ermee? Het is ook nog Het is ja of het is nee, maar er is wel. dan moet de regering dus met een serieuze... Kan je, je zo seks zwart wit zeggen met 3% verschil Dus ja of nee? Ja, dat is, als het andersom was geweest, dan hadden de anderen ook niet gaan zitten mekkeren. Waar het om gaat is dat de regering met een serieuze afweging moet komen. Een heroverweging. En die is er niet geweest. Want de regering heeft vorige week van alles laten lekken. Uh, overal in de media. Die stond, de wet wordt aangepast, de wet wordt aangepast. Nou, we hebben nu het voorstel liggen. Op 1 mei gaat die wet in en er wordt geen artikel aangepast. Er wordt geen letter aangepast. Er wordt geen komma aangepast. Uh, er wordt alleen een beetje omheen gekletst. En dat vind ik dus eigenlijk uh, driedubbel onverantwoord. Je neemt de uitslag niet serieus. Je neemt de bevolking niet serieus. Maar je neemt ook jezelf niet serieus... door niet een serieuze heroverweging te maken. We kunnen heel erg makkelijk tegemoetkomen aan de bezwaren. Uh, mijn buurman zei het al... Mensen vinden het ontzettend goed idee... als de geheime diensten gericht gaan zoeken bij potentiële verdachten. Maar waar Nederland bezwaar tegen heeft... is dat ongericht wordt gezocht uh, bij mensen die nergens iets mee te maken hebben. Daar hebben we nee tegen gezegd. En als je een aantal artikelen in die wet verandert... kun je daaraan tegemoetkomen. En dat is ook heel belangrijk omdat deze sleepwet... of geheime dienstenwet uh, ook direct raakt... aan de verhouding tussen staat en burger... Het is niet zomaar een wet. Dit is echt een, een fundamentele wet uh, voor de omgang van de staat met haar burgers. En dan is het wel heel erg ingewikkeld om als overheid te zeggen... we gaan het toch doen, zoiets ingrijpends... terwijl mensen daar toch net nee tegen hebben gezegd. Wij pakken even de andere kant van de tafel. Um, vindt u eigenlijk die, die WIF... De wet inlichting en veiligheid, ook wel de sleepwet. Vond u die echt geschikt voor een referendum? Waar u net aangaf dat u de donerwet heel geschikt vond? Uh, uh, zeker, de wif is ook geschikt. Dus, uh, misschien een beetje ingewikkelder. Hè? Want, 100 uh, pagina's. We uh, uh, proberen door te ploeteren. Ja, maar dat wil niet zeggen... Kijk, uh, ik denk dat er heel veel wetten worden aangenomen... waarbij echt niet alle Kamerleden al die wetten hebben doorgelezen. Nee, maar er dus is die die wel een in... verschil of nee, in, een in de technische nee. wet... als de sleepwet moet doorploeteren van 100 pagina's... op een donerwet kan iedereen kan je naar jezelf denken, hoe, hoe zei ik daar... Het dat gaat is... zelfs niet ja, maar... eens om een hele wet. Het gaat om een wijziging van nee, nee, een bestaande donorwet. Toen het gaat om de het. toevoeging van actieve donorregistratie ja. aan een bestaande wet. Dus de, de, de wetswijziging is, is een A4'tje. Maar dat, maar dat is altijd het punt. De regeringen en Kamerleden weten heel veel papier te produceren. En, en ik verzet me altijd een beetje tegen het feit dat... ...de burger dan al dat papier zou moeten doorlezen... Ja. ...voordat hij in staat is om een afweging nee, te maken. Het is ook. Dat nou, doen al die Kamerleden, die stemmen ook niet. Wat ja, voor Alex ja, Pechtold gaf tijdens het Oekraïne-referendum... ...in onze camera uh, toe... ...dat hij zelf dat verdrag ook niet gelezen had. Nee, maar ik vind... Ik, kijk, ik bedoel, het, het, is, het is misschien wel vervelend als je bakse haalt hè, bij de bevolking. En dat is natuurlijk bij het Oekraïne-referendum gebeurd. Het is eerder gebeurd, maar er was een, een beetje anders soort referendum... ...10 jaar geleden, of 15 jaar geleden inmiddels... Uh, uh, ...over de Europese grondwet. Vond men allemaal heel vervelend. Maar tegelijkertijd heeft dat wel iets te maken met hoe volwassen is, uh, is, is de democratie... en ja. hoe serieus wil je de mensen nee, nemen. Het zijn namelijk wel heel fundamentele wetten. Hè? Over de Europese grondwet, uh, over uh, de wet op de geheime diensten. Het zijn niet zomaar wetten die, die refer uh, referendabel worden genaamd. Ik heb vanmiddag mijn hobby's even de vrije loop gelaten... en ik heb eens even een hele serie referenda door de jaren heen gekeken. Kijk. En de rode draad is of er wordt tegenstemd... wat het bestuur lokaal of landelijk uh, uh, voorstelt... of de opkomstplicht wordt niet gehaald. Het ja. opkomstpercentage. Dus het percentage dat dus het bestuur wint. Gewoon zo gelijk krijgt. bevestigd wordt in zijn voorstel. Is praktisch nul. Ik, er zijn lokaal ook referenda. Waar, uh, ja, wel uh, gewoon wint. Maar er is iets anders aan de hand. Want dan moet je ook gaan afvragen. Waar, hoe komt het nou dat mensen zo vaak nee zeggen. Dan betekent dat toch ook. Dat de volksvertegenwoordiging. De Tweede Kamer. Haar werk niet goed doet. Dat dat niet een echte volksvertegenwoordiging Als telkens zulke fundamentele wetten met zulke grote meerderheden door de tweede en eerste kamer worden aangenomen en ze vervolgens stranden op de stem van de kiezers, dan hebben we daar wel een nee. probleem. En dat het, wil ik morgen toch het, ook adresseren het, het, het in het de is kamer. Dat er natuurlijk heel wat. Bakker. Nou ja, vaak heel wat ongenoegen over andere dingen wordt geprojecteerd op het referendum. Ja, maar het willen bij wil wel, vooral dan, het. Aan wil het willen bij mij niet. Ja, ja, maar dat komt omdat het Oekraïne referendum ging niet zozeer over het verdrag met dat land ik ook echt oprecht denk dat als dat zuiverde stemreden was... dat mensen ook gewoon nee hadden gezegd. Maar dat ging meer over de EU in, in wat ja, meer bredere zin. Maar, het maar, de maar de de daarmee geef je toch toe dat het over iets anders ging dan het door. onderwerp. Uh, dat kwam mede omdat het debat rond dat onderwerp... gewoon niet, nooit lekker op gang en, is gekomen. Ik ben het allemaal met u eens. Maar daarmee geef je toch expliciet toe dat het onderwerp... zoals het voor werd gemaakt... niet het onderwerp was waar het eigenlijk over ging. Het ging over, over de bureaucratische machine van Brussel. Uh, ja, dat klopt. En ik had gehoopt dat daar een, een, een zuiverder debat... Uit, die, uit dat initiatief zou volgen. Dat is dat is voor een groot deel niet gebeurd. Neemt u zichzelf iets in kwal? Neemt u zichzelf daar iets in kwal? Uh, op nee, jullie kant van het verhaal in het, dat debat? Uh, nou, hooguit dat we af en toe wat te kortaf reageerden op, op tegenwind, omdat er nogal veel op ons afkwam. Ja, maar ik ben natuurlijk eigenlijk voor een ploeg die ook hard uitdeelt. Ah, nee, maar dit ge het geeft niks. Dit. Nee, maar. Nee, nee, maar dit geeft niks. Alleen het is niet de beste manier om te gaan als je zelf probeert een inhoudelijk uh, debat. rond. Ik vind het niet erg om tegenwind te krijgen. Dat boeit me niet zoveel. Alleen er zijn verschillende manieren om daarop te reageren. En ik denk dat we in die tijd af en toe iets te kortaf reageerden. Ja. Als je op zoek ben naar een inhoudelijk debat. Maar waar ik wel ben... Dus trots dat gaat op ben, u ook anders? Dat, even, als dit referendum doorgaat, gaat u zich minder polariserend of zo opstellen? Nou ja, of, we moet zijn... Les trekt nu, u? Uh, nu zijn we heel expliciet bezig met het uh, faciliteren van een referendum-initiatief... zonder uh -huh. hele sterke standpunten voor of tegen die wet in te nemen. En al helemaal zonder poppetjes uh, als onderwerp van de discussie te maken. Daar gaat het niet over. Maar, maar slikers... wat ik nog één ding helemaal wil zeggen over het Oekraïne-referendum... ik ben er nog steeds wel heel trots op dat het gelukt is... en dat we dat gedaan hebben. Want we hebben in, dat, in die discussie wel ook gezien... waar zo'n verdrag vandaan komt. Hoe het tot stand komt. Welke rollen er spelen. Hoe zo'n land erbij ligt. Welke uh, krachten daar allemaal aan het werk zijn. Er is wel meer transparantie gekomen over het, hoe het werkt. En ik denk dat daar een land uiteindelijk ook beter en wijzer van wordt. Maar het is, hier worden toch wel twee belangrijke conclusies trokken. Eén dus, het wordt eigenlijk een onderwerp... waar dus alle andere sentimenten ook doorheen gaan spelen... En de manier waarop het debat gevoerd werd, was te polariserend. Dat zijn toch twee belangrijke lessen. Uh, ja, maar mag ik er nog een conclusie aan toevoegen? Ja, ga Bij die hele discussie over het Oekraïne-referendum... heb ik heel veel tegenstanders gehoord. En die bedienden zich inderdaad van heel verschillende motieven. Het ging ook over de Europese Unie, over de bureaucratie. Het ging ook over de regering. Het ging ook over... Ben je voor of ja, tegen geen stijl en over ma Die gaan we door. Maar ik heb de voorstanders die in een meerderheid waren in het parlement... Uh, die heb ik eigenlijk amper gehoord. Behalve d 60 dan. Als nou, het geen hand de vraag waarom wilden we eigenlijk dat uh, verdrag ondertekenen? Uh, dat heeft ook iets te maken met, met, met ongemak... vanuit de, uh, de, de, de, de bestuurders en de politici... over hoe gaan we om met zo'n Dat nu bij dit veel beter. Uh, ja, veel beter, maar, maar nog, nog niet goed. ideaal. Nou, nog want niet ik ideaal. ben bijna geen Tweede Kamerleden tegengekomen. Ik heb wel gezien dat de minister van Binnenlandse Zaken... De ja. en de minister-president... en de, de directeuren van de AIVD en MIVD heel erg aan het zenden waren. Ja. Maar het debat, ik, ja, ja. behalve met Kees Verhoeven, heb ik nauwelijks debatten gehad. Okay. Ik vond het al wel weer een heel veel stap beter gaan. En als we straks het referendum over de donorwet hebben gehad. Dan denk ik dat we er bijna zijn. Dat we bijna een stapje volwassener zijn geworden. En dat we als parlement ook in staat zijn om mag, onszelf ik, ik te ik laten af, controleren. Bert, mag nog nou maak, ja, ik nog één puntje laten Bovendien wordt dat ook echt een maatschappelijk debat. Want er zijn mensen ja. heel erg voor die donorwet. Denk aan de Nierstichtingen, de Hartstichtingen, ja. de Medische Specialisten enzovoort. Ik of mag Ik wil tot slot, als het om dit onderwerp gaat. Eh, het begrip alleen al raadgevend referendum. leidt ook al tot iets van gedoe. Namelijk, het is een advies wat je eigenlijk geeft. waarvan de regering natuurlijk op geen enkele manier gebonden is. om dat advies over te nemen. kan het zo naast zich neerleggen. en daar wordt geen enkele wet mee overtreden. Dat zorgt per definitie natuurlijk voor ingewikkeldheid. Ja. Maar de, ik de, heb de, natuurlijk een echt wetsvoorstel verdedigd voor een echt bindend ja. referendum. Dat was het voorstel van, Groen, van de GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66... die dat zelf niet meer steunde. Nu zegt D66, terwijl ze er eerst tegen hebben gestemd... dat ze toch zo'n soort referendum willen. Ja. Dus ik zal morgen ook wel weer een en voorstel ik, doen. Ik want zie, die weg moeten we wel op. Ik zie op iets grotere afstand als burger... zie ik dat D66, die een bindend correctief referendum had liggen... dat zie ik verdedigd worden door meneer Van Raak... Uh, weggestemd worden door de partij die het mede heeft uh, geschreven. En tegelijkertijd zie ik die partij geen enkel alternatief bieden... voor het intrekken van het bestaande raadgevend referendum referendum. denk Hou dat dan. Ze beweren voor een bindend correctief te zijn. Maar in de tussentijd halen ze het enige ding wat we nu wel hebben alvast wel weg. Ik denk, laat ons daar dan lekker mee oefenen. Zeker als je die uitslag uiteindelijk toch als advies kan nemen en niet hoeft op, verplicht hoeft uit te voeren. Geef ons dan daar nog, nog, nog twee, drie, vier referenda mee... over de komende paar jaar. En besluit dan hoe een bindend correctief eruit moet zien. In plaats van dat je nu allebei die middelen weghaalt... en zegt, ja we gaan er wel weer opnieuw aan lobbyen. ja Dat ga je dus echt niet doen. Dat geloof ik voor geen seconde dat ze daar mee komen. Bert Bakker, je gaf net al aan dat je niet een grote fan bent... van bestuurlijke uh, vernieuwing. Eerder gaf je dat aan in dit gesprek. Nou, maar maar toch, ik was toch, nooit, ik... nooit zozeer van bestuurlijke vernieuwing. Alleen... Ik ben de laatste jaren eigenlijk steeds meer... voor het middel van het referendum geworden. Omdat ik heb gezien hoe het kan werken... en hoe het ook kan evolueren. En omdat je ziet... Um, hoezeer het vertrouwen tussen politici en de kiezers... in het algemeen, hè, alle politici... En, en de ene keer die en de andere keer die... Um, uh, uh, verloren dreigt te gaan. En nou zeg ik niet dat het referendum... zoals we het nu hebben, a, ideaal is... en b, alles oplost. Uh, maar het is wel een instrument. Dus wat mij betreft had het niet weggehoeven. Ik snap dat je het afschaft in het licht van een onderhandeling... in de formatie enzovoort. Dat is allemaal heel vervelend, maar dat, dat kan nog. Maar uh, uh, wees dan wel serieus... over wat er dan in de toekomst moet gebeuren. En wat dat betreft moet d er nog wel even... Ja. met zichzelf in de Alle voorstellen die ik zie, dat heet allemaal... deliberatieve democratie. En dat woord ja. zegt het al, praten. Mensen worden uitgenodigd om in zaaltjes te gaan ja, praten... om op internet te praten, ja, ja. om op straat te gaan praten. Babbel, babbel, babbel. Maar er gebeurt niet zo? Nee, dat eindigt altijd in ruzie en gedoe. Uh, zeker als er ja. nog geld bij komt kijken. Nee. Democratie, de kern van de democratie is toch dat mensen kunnen beslissen. En ik vind, er wordt wel eens gezegd dat het referendum is directe democratie. Dat past niet bij onze vertegenwoordigende democratie in het parlement. Ik vind het juist andersom. Ik vind mensen kiezen ons, kiezen mij, eh, vier jaar lang om het land zo goed mogelijk te besturen, de regering te controleren. Maar dan hebben die kiezers toch ook het recht, als ze denken: die meneer Van Raak en zijn vriendjes daar in het parlement, die doen hun werk niet goed, om ons te corrigeren. Te zeggen van nee, dit willen we gewoon echt niet. Wij zijn hun vertegenwoordigers. Dus zo kunnen we ook door hun teruggefloten worden. Laatste punt, meneer Nijman. Um, vorige keer heeft u natuurlijk uh, met uh, Thierry Baudet, Jan uh, Roos, waren natuurlijk de blikvangers zijn gezicht. U was vooral het motorblok uh, daar weer achter. Um, uh, kunt u iets vertellen even over de campagne? Want de, de tijd dringt nu. U bent onderdeel van die race tegen de klok. Wat gaat u nu allemaal doen, buiten natuurlijk hier uh, in deze uitzending weer zitten? Uh, nou ja, we zijn op dit moment uh, proberen we wat geld bij elkaar te crowdfunden om uh, ten eerste de drukker te kunnen betalen. Want het is nog verrassend duur om, al, om een paar honderdduizend printjes te maken. Maar ook in de hoop dat we wat overhouden ja, om uh, flyers te kunnen Drukken en ook vrijwilligers weer uh, de straat op te sturen in die zes weken periode. Zijn mensen die melden zichzelf nu al aan. We hebben nog geen oproep gedaan. gaan we wel doen binnenkort waarschijnlijk. Uh, omdat ook dan het ja. debat en het gesprek meteen naar de straat gaat. Gewoon lekker, want dit wordt allemaal digitaal opgehaald. Maar, ik heb hem niet gesproken of zo, maar ik kan me best voorstellen... dat Thierry Baudet ontzettend zin heeft om bij u op de praalwagen te springen... en dit, het gezicht van deze uh, campagne te worden. Uh, ik heb hem eigenlijk ook nog niet gesproken oh, hierover. dat verrast Wat, mij dan weer. Niet inhoud. Nou ja, wij zijn uh, uh, niet per se... Kijk, okay, de politiek heeft al besloten over dit onderwerp. En uh, Baudet zat overigens toen nog niet in de Kamer... toen er in de Tweede Kamer over gestemd werd. Maar wij zijn wel in eerste instantie op zoek naar een soort uh, burgerbeweging... die. Als eerste mag proberen om dit te gaan doen. Kijk, ik vind het ja. natuurlijk heel fijn dat, dat de SP uh, uh, voor het referendum is. En dus ook eigenlijk zegt: wij steunen dit initiatief. Uh, maar ik wil het dus juist niet te veel politiseren. Omdat nee. de burger aan zet is dus nu. Dus als ja, Thierry Badet zegt: het ik wil. voor de burger. Ja, en als je <racht> <als racht> Thierry... de vacature, meneer Bakker. Merke... <racht> als Thierry Badet zegt: wij willen dit ook ondersteunen. en hij besluit om zijn leden. of, of, of zo. een mail te sturen of een oproep te doen. dan ja, ben ik natuurlijk blij mee. Maar dat is iets anders dan samen achter dezelfde tafel gaan zitten en zeggen, wij zijn nu weer samen dit aan het doen. En dat, dat, die stap zou ik nu niet zetten. Um, ik ga u beiden danken. Blijf rustig zitten, want wij gaan naar de laatste rubriek... van deze uitzending. En het wonder is dat degene die die rubriek gaat verzorgen... je toevallig ook al aan tafel zit. Ooggetuigen. Ja. En dat is eigenlijk de rubriek simpelweg, een politicus die erbij was. Die letterlijk gezien heeft, geroken heeft wat het politieke moment was. En uh, we gaan terug uh, naar het, uh, het jaar van de euro. Toenmalig uh, Jan, premier Jan-Peter Balkenende. Hij ging het, uh, het plein op. Uh, we hadden natuurlijk te maken met uh, het initiatief voor de volksraadpleging over de Europese grondwet. Dat kwam er even te sprake net. En uh, meneer Bakker, u was er live bij. Uh, ik ga eerst laten horen hoe dat destijds klonk. Jan-Peter Balkenende. Waar gaat het uiteindelijk om? Je wilt vrede in Europa. Je wilt veiligheid, je wilt voorspoed. Dat zijn natuurlijk de zaken die in het belang zijn van iedereen. En daarom is het goed dat we dat debat over Europa hebben. En dat is ook de inzet van het kabinet om straks dat ja te krijgen van de Nederlandse bevolking. Maar... Weet je al wat wordt? Nee, nee. nee. nee nog even. ik heb net al tegen meneer Balkenende gezegd. Ik ga beginnen met uh, het door te lezen. Ik ga eerst even kijken wat het inhoudt. Ik vind Europa heel belangrijk, maar ik vind Nederland ook belangrijk. Een eigen mening. Ja meneer Bakker, nostalgische gevoelens als u de geluiden weer zo hoort? Nou, het was wel een heel bijzonder moment... want het was het eerste referendum dat gehouden werd... maar het was niet een referendum op basis van de bestaande wet... maar het was een referendum dat als het ware door de politiek zelf was uitgelokt. Dus het was een gevraagd referendum. Uh, eigenlijk een soort veredelde opiniepeiling. Uh, omdat een aantal mensen in de Kamer, waaronder mijn fractiegenoot Boris van der Ham vonden... dat de bevolking daar een stem in moest hebben... en. Uh, eerlijk gezegd hoorde ik op dat moment tot degene die wat sceptisch daarover waren. Omdat als, als je het nou hebt over een pak papier, dat was een pak papier. En dat was bovendien een project dat al een, paar maan, uh, al een paar jaar had gelopen... waar een aantal knappe koppen uit heel Europa, waaronder onze eigen Frans Timmermans bijvoorbeeld... aan die uh, grondwet hadden zitten schrijven. Maar zich daar wel heel erg ver van de beleving over uh, Europa hadden verwijderd. Uh, en toch vond een grote meerderheid in de Kamer dat dat allemaal door moest gaan... En dus was er veel ongemak over dat referendum... Dat Hoor je ook een beetje aan Balkenende, want dit fragment, als ik het goed heb... kwam van het moment dat een paar weken voordat het referendum gehouden zou worden... het kabinet alsnog besloot om de straat op te gaan. En toen hebben ze geloof ik wat volletjes laten drukken. En na de ministerraad... Ja, ja dat niet alleen. En deden ze op het plein. Dus de straat betekende 150 Precies. meter in je kantoor uit. Precies. En toen zijn ze in het plein opgelopen. Het was lekker weer. En, ja, en, om, en zalm, heel ongemakkelijk, met volletjes en zo. En er was Balkenende ook. Overigens hadden ze in de weken daarvoor, hadden ze, Balkenende, die had geloof ik in de een of andere 4 mei uh, lezing, had hij gezegd dat uh, als die grondwet niet werd aanvaard, dan, uh, nou, dan stond ongeveer de, de, de, de wereldoorlog de, weer op uitbreiding. We en we uit, die partijgenoot de heer Brinkhoff niet vergeten, in Europa uh, gaat het licht uit. Ja. En Brinkhoff had gezegd, precies, het, het, het, het licht gaat uit. En, en uh, die, die, dat soort bangmakerij werkt natuurlijk alleen maar aan rechts. Het punt is, dat kon je toen ook al wel zien. Uh, en dat is natuurlijk ook gebleken ja. bij de uitslag. Juist, en, en we hadden natuurlijk uh, om al deze moeilijkheden en ingewikkeldheden te overbruggen... en om de burger echt te betrekken, hadden we natuurlijk ook een wervende slogan. Weet u hem nog? Best belangrijk. Europa. Juist, Europa ja. best belangrijk. Bedacht, bedacht en, en weet u ook nog hoe het tot stand Elias. kwam? Bedacht door het bureau van Ton ja. Ja. Was ja, ja, ja, ja, Die was nog geen kamerlid ja, toen. Ja, ja. Maar hij had de opdracht gekregen. van met Robert Baruch. Ja, samen met Robert uh, Baruch. Ja, Baruch. is nu. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. E, maar u maakt nadrukkelijk even het punt. Hè? U zei dat het ze eigenlijk een de peiling even. Want wat even, het hele ge... de avond is het hier natuurlijk over gegaan. Welke les trekken, trekt u hieruit? Nou, kijk, ik sluit in die zin wel aan bij wat Ronald van Raak zo even zei. Eigenlijk moet je willen naar een correctief bindend referendum. Dat is natuurlijk in de jaren negentig geprobeerd. Dat is mislukt in de nacht van Wiegel op één stem, namelijk die van Wiegel. Uh, dat heeft geleid tot de vallen van een kabinet en tot een lijnpoging, waardoor er weer een soort van tijdelijke referendumwet kwam... die was alweer ingetrokken vijf jaar later. Uh, volgens mij door het kabinet met de LPF erin. Uh, ja. Hè? Ja. Uh, uh, waarvan Pim Fortuyn zei dat hij ook altijd voor referenda was. Maar uh, dat, dat, dat bleek toch maar weer niet. Uh, toen is er door de Kamer initiatief gekomen over de Europese grondwet. En pas en later is er weer het mij. initiatief gekomen voor de raadgevende <laughs> nee. referendumwet. Maar eigenlijk, alleen daarvoor moet je de grondwet wijzigen. En dan heb je dus weer ja. een verkiezingen nodig. En dan ja. ronde daarvoor en dan ronde daarna. Nou, Van Raak kan daar alles over vertellen. Uh, en. En, en, en dan, en dan nou, Wiegel zit niet meer in de Eerste Kamer, dus daar kan het niet meer op stuk lopen. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. En dan even, even geef je de even mensen het, echt wat te zeggen. Ja, het, en het Wollex natuurlijk even, want het, ook de, de, Tom de Graaf stapte op. Ja. En wie was zijn vervanger? Alex van der Pechtot. Nee, nee, nee, nee. Die dat, werd toen minister nee, van de van die. Nee, nee, nee ja, maar dat is een misverstand. Dat, dat, dat ging later. in 2005 over ja. de gekozen burgers. Ja, laat ja. Ja. het was gewoon een faux pas. Die gaat van tafel. Tom, ja. Nee, Tom de Graaf was wel fractievoorzitter en stapte uit het kabinet. Dat was het. En ging daarna ook onder druk van nogal wat mensen binnen de partij... Uh, uh, van Mierlo, eerste Kamerlid Eddie Schuijer, kan ik me herinneren... Uh, alsnog weer onderhandelen om te kijken of er niet uh, gelijmd kon worden. Ja, en nou wil ik naar het volgende. Uh, de uitslagenavond. Uh, de, de, het kabinet was totaal apathisch zonder ze naar die schermen te kijken. 60 procent stemde tegen. En u haalde me even aan, uw partijgenoot fractievoorzitter... op dat moment Boris Dietrich, die reageerde op de uitslag destijds als volgt... Vandaag is het de dag na de referendumuitslag, de day after. En één ding is zonder klaar, daar is een grote winnaar... en dat is de Nederlandse bevolking. Want er is echt democratische winst geboekt. Een hoge opkomst van bijna 63 procent... geeft ook de betrokkenheid van de Nederlanders aan bij het referendum. En ik zag gisteren of eergisteren een oudere man op de tv... en die zei, eindelijk wordt me wat gevraagd. En ik denk dat dat ook echt de kern is. Mooie Zo. woorden. Bart Nijman wilde wat tussendoor zeggen. Nou, ik, wij merkten toen wij het Oekraïne-referendum in 2015 opstarten, dus tien jaar na de grondwetreferendum, dat er zeer veel mensen waren die daar ja. aan mee wilden doen. Omdat die nog ja. steeds gepikeerd waren. Ja omdat er destijds iets werd gevraagd en dat werd gereageerd. Ja. Ik heb toen ook aan die campagne meegedaan. Het was ook een beetje mijn, mijn opleiding. Ik was toen een jong senator. Uh, 2005, 2006 kwam ik in de Tweede Kamer en dat was voor heel veel SPers van mijn generatie fantastisch, want we gingen in debat met allerlei ministers en Tweede Kamerleden. En ik kwam ook nog wel een groot feest in Artes uh, en dat kan ik nog heel goed herinneren. Ik kan me nog herinneren dat ik live op Fox News was om een commentaar te geven op de uitslag. En net op het moment dat Fox News live ging, ging achter mij een ongeoorloofde trashband van start. <laughs> en het enige wat ik nog kan uitbrengen in het Engels... is dat vanuit Europa een ander geluid klonk. Bert <laughs> Bakker, even te afronding. De laatste paar seconden gaan in. Belangrijkste lessen voor de toekomst... voor een goede representatieve referenda... waar de bevolking blijven wordt en het kabinet zich ook gesterkt wordt... dat ze weten wat er speelt in de onder de bevolking. Ik, ik, ik kan het niet beter zeggen. Ik kan misschien één ding toevoegen. Zonder angst uh, met de mensen omgaan. Nou, dat is wel heel kort ver. Oh, heel Bert ijs. Bakker, veel dank. Eveneens, Bart Nijman, Ronald van Raak. Veel Daar, dank. dank je wel. Volgende week zijn we er weer. Dit was hem voor deze week. WNO Haagse Lobby. Um, met natuurlijk een nieuwe uitzending de volgende week. Vannacht is WNL er ook. Het wordt nu laat. NPO Radio 2. Daarin is Karin Bloemen te gast. Morgen is WNL er ook. Natuurlijk oud vertrouwd op NPO 1. Goedemorgen Nederland vanaf 7 uur. Zo op deze zender langs lijnen omstreken met Rens Klamer en Robert Meder. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Het aantal verdachten van geweld tegen politie, brandweer en andere hulpverleners is vorig jaar met 20% gestegen. Het waren er bijna 9000. Het OM weet niet precies wat de oorzaak is. Het zou kunnen, zegt het OM, dat er beter en strenger wordt geregistreerd. De sociale partners laten niet veel heel van de nieuwe plannen van minister Koolmees om de arbeidsmarkt te hervormen. Koolmees wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijkertijd voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden. Volgens de bonden blijven mensen lang in onzekerheid over een vast contract. Volgens de werkgevers worden alle vormen van tijdelijke arbeid duurder. Bij een ongeluk met een schoolbus in het bergachtige noorden van India... zijn zeker 27 schoolkinderen omgekomen. Ook de buschauffeur en twee onderwijzers kwamen om. De bus slipte en reed in een ravijn. En het havenbedrijf van Rotterdam wil snel aan de slag... met het opslaan van CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee. Per jaar zou 2 tot 5 miljoen ton CO2 kunnen worden afgevangen. Dat is van belang voor klimaatverandering. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op deze maandagavond. Het was weer een spannend sportweekje en dat zorgt ervoor dat er genoeg te bespreken is. De komende anderhalf uur in de sportvoorkom. Aan tafel zitten vanavond Stef de Bond van VI, Wieler, uh, Wieler sorry Maarten Chalinger, Wieler Analyticus. Uh, en NOS Voetbal Commentator Arma Afsaroglu. Gaat PSV inderdaad het kampioenschap binnenhalen tegen Ajax komend weekend? En had Parijs-Roubaix moeten worden stilgelegd... als een render een hartstilstand krijgt tijdens de koers? Twee vraagstukken van de velen. U hoort vanavond wat de gast hiervan heeft. En wilt u meekijken, dan kan dat op de gebruikelijke manier... via de webcam op npo-radio 1nl Ja, het jongste sportforum ooit, merkte Arman net op. Ja. Ik denk dat dat klopt. Gemiddelde gastenleeftijd van 33 jaar... Mm. Dat hebben we niet eerder. Gastelijftijd. Anders ja, ja. Alles trekken. Er is één iemand die leeftijd een beetje omhoog trekt. <laughs> dat zegt niet wie. Wat weer in het, midden? het sportmoment van de week. Laten we daar eens even mee beginnen. Stef, wat was jouw moment? Ja, ik had eigenlijk willen starten met uh, Parijs Groep Ben. Maar Maarten Tjalingi zit hier. Dus de, dat durf ik niet bij hem weg te pikken. Dus dan blijf ik bij voetbal. En dan, uh, ja, dan kun je volgens mij niet om PSV heen. Ja, dat was nou net het moment van de week van Maarten Tjalingi. Dat wil je net zien. Nee, maar zonder gekheid. De wedstrijd het om ging. Uh, PSV zou nog, één keer, uh, ja, zou nog één keer moeilijk gaan krijgen. AZ zou het doen. AZ deed het ook. 2-0. Dan denk je van, het wordt misschien nog spannend. We hoopten er allemaal een beetje op. Misschien zelfs wel een eindhoven, want het ja, Twitterhills zijn nu. Ja, en dan ontzettend knap wat PSV laat zien. En wat je net al zei, dan uh, lijkt de, de titel aanstaande. Ja. Gaan we zo over verder praten. Maarten, nou ben ik wel benieuwd wat jouw moment van de week is natuurlijk. Ja, weet je, kijk. Uh, het is toch Ruben natuurlijk. Uh, ik was daar uh, gisteren in het, uh, het Velle droom. En, en dan zie je die twee mannen ja, knokken voor de, voor de overwinning. Uh, en wat ik heel gaaf om, vond om te zien is Dilier uh, die, die laat gewoon echt zien waar hij vandaan komt. Hij, hij als een echte ware pistier stuurt hij uh, uh, Sagan richting de boarding. Om, om te zorgen dat hij de, de juiste lijn heeft. Uh, en uh, hij pakt hem bijna. Ja, het is wel de wereldkampioen natuurlijk. En dan zie je de, de klasse van, uh, van Sagan, hoe hij uh, die, die koers pakt. Uh, als je het mij vraagt, is dat het hoogtepunt. Maar het is natuurlijk ook een, uh, een dieptepunt in de wedstrijd. En uh, nou ja dat, ja, dat is toch wel het overlijden van, uh, van Michael Golas. Ja, praten zo uitgebreid uh, over door. Arman, wat was jouw moment van de week? Nou, sport gaat ook om uh, mooie verhalen. Hè? En, en, en een van de mooiste verhalen in de Nederlandse competitie. Dit weekend vond ik dat van Michael Rosheuvel. Want Rosheuvel was de afgelopen weken echt de slamiel van de hele competitie, ongeveer. Want hij miste een paar weken geleden een kans. Roda tegen Sparta toen. Degradatie kraken. Moest Roda winnen. En hij stond op drie meter van de goal. De goal was leeg. En hij kreeg <lacht> de bal naast. En het werd een fenomeen. Want ik begon uh, gemiste kans in mijn eigen commentaar ook als een Rosheuveltje <lacht> te noemen nu inmiddels. En dat deden meer mensen. En. Juist Rosheuvel, weer een belangrijke wedstrijd voor Roda... maakt in de slotminuten van de wedstrijd 3-2... na een geweldige individuele actie, schiet hij de bal erin. En iedereen gunde het hem. Want die Rosheuvel die werd uitgefloten door het publiek... ook zijn eigen publiek in Kerkrade, na die gemiste kans. En dat juist hij nu die bal erin schiet... Nou, dat is zo'n schitterend verhaal. Je gunt het die jongen zo, dit verdient hij. Want het is echt niet zo'n slechte speler. Het zat hem alleen niet mee. Ja, nu een keer wel. Goed, dan de 116e editie van Parijs-Roubaix. Ja, die is een, een, een, een zwarte bladzijde geworden, deze editie, in, in de Wille geschiedenis. Maar er zei het al, met nog 150 kilometer te gaan... lag daar opeens de 23-jarige Belg Michael Golaas op de tribune. Het leek te gaan om een ernstige valpartij, maar dat bleek nog veel erger. Goedemiddag, we beginnen met triest nieuws uit het peloton. De jonge renner Michael Golaert is overleden na een hartprobleem tijdens Parijs-Roubaix. Op de tweede kasseinstrook in het noorden van Frankrijk kwam Michael Golaert gistermiddag ten val. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en met de helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Rijssel. Daar is hij gisteravond overleden. Michael Golaert was 23 jaar. Ja, eh, Maarten, mag ik bij jou beginnen? Ik vond het een beetje eh, bizar. Want eh, je zag hem in een flits, zag je hem wel liggen. Maar dat gebeurt in de Tour bijna dagelijks. Dat ja. je iemand ziet liggen die ge gevallen is. Dus de, de, de koers ging verder. En eh, dan, dan, dan, dan, dan leidt het eigenlijk ook niet eens meer af. Had jij diezelfde ervaring ook? Ja, hey, ik heb het alleen van Twitter gevolgd. Want ik stond natuurlijk la langs de kant daar. Ik stond zelfs op de tweede strook. Eh, volledig langs me heen gegaan. Uh, niks gemerkt. En dan zit je in de auto op een gegeven moment... naar de volgende strook. En je, je, je leest het op Twitter. En dan zeg je... hey wat is dat dan? Gereanimeerd. Nou ja, en dan komt langzaam het nieuws doordruppelen. Maar die koers gaat verder. Ja, dus ik bedoel, bij een, een voetbalveld, als er iets gebeurt... ligt er iemand op het veld. En nu, ja, die ligt langs het parcours ergens. Maar ja, die koers is 260 kilometer. Ja... Die renners gaan gewoon door. Ieder, alles gaat door. Ja. Dus ja, dat, dat merk je dan niet dat het uh, die heftigheid is. Dat krijg je pas vanuit, vanuit Twitter of uh, vanuit een, een radioverslag krijg je dat mee. En dan, uh, ja. ja, dat is wat er gebeurt. En inderdaad, hè, de, uh, er was ook een interview met Michele Leijzen. En uh, die, die zegt, ja, de ploegleider van, uh, van Michael Golaas En die, uh, ja, die zegt, er zijn 30 valpartijen in, in parijs roubaix geweest. Weet je van, van nou ja, allerlei uh, gradaties van heftigheid. Ja. Weet je, je weet nooit van tevoren en uh, tijdens wat er gebeurt... wat voor een, uh, heftigheid het is. Nou, even luisteren naar een fragment uit dat interview hè, met Pierre Elijzen. Ja, ik, ik weet niet precies wat er is gebeurd. En ik, dat gaan ze denk ik nu ook uitzoeken. Maar ja, wat, wij, wat ik meekreeg is dat we hoorden op de radio... Valpartij, uh, renner uh, Veranda Willems. En we waren er vrij snel bij. En, uh, en hij lag, uh, hij lag ja, op de grond. Uh, zijn benen nog verstrengeld in de fiets. En... Ja, ik zag gelijk dat het erg was. En, uh, ja, dus de doktoren waren er ook snel bij, nog sneller dan ik. Ja, en die begonnen gelijk uh, met, uh, met reanimeren, infuusen aan te leggen. En uh, hij was een verschrikkelijke, verschrikkelijk gezicht. Ja. ja, de komende dagen wordt de autopsie gepleegd. Uh, vooralsnog lijkt het erop dat hij eerst een hartaanval kreeg en daarna is gevallen. Uh, ja, het leven krijg je er niet mee terug. Maar wat maakt die volgorde eigenlijk uit? Ja, voor dit geval zou ik zeggen, die volgorde. Ja, het is alleen of het een ongeluk is, of het kan iets persoonlijks zijn wat er gebeurd is op dat moment. En, en dat maakt, maakt uit. Maar ja, voor de gevolgen is het natuurlijk gewoon even heftig. Het gaat hier om een mensenleven. Ja. En dat, is, uh, ja, dat, dat, ja, dat moet je altijd serieus nemen. Er wordt gevochten om, om de om die jongen in leven te houden mm -hmm. uh, op dat moment. En, uh, en, en wat er dan eerst gebeurd is en wat het andere gebeurd is. Ja. Ja, dat... Maar ik bedoel meer hè, consequenties voor de sport. Het is natuurlijk een, ja. een, een, een zware rit altijd al, hè, de helft van het noorden. Ja, uh, en we zeggen, nou er vallen inderdaad continu mensen ja. in, in de Tour. Dat, dat gebeurt nou eenmaal. Uh, maar stel dat het door de val gekomen zou zijn, dan zou je zo'n discussie... Waarschijnlijk er wel weer krijgen. Ja, zeker. Nou ja, goed. En nu, kun je, nu kun je discussiëren over zijn de, uh, de controles van de renners goed genoeg uh, of niet. Hè? Wat, wat is daar gebeurd? Wat heeft wat hij heeft voor een afwijking gehad? Misschien heeft hij een afwijking in zijn hart ge, uh, uh, gehad. Wat van tevoren uh, te weten zou kunnen zijn. Nou, er zijn uh, voorbeelden genoeg van renners die, de, die door lichte hartproblemen uh, ja, er nu niet meer zijn. Ja, en, doe me een beetje denken aan je andere sport. Maar Nouri, heb je dat ja. ook, Stef? Ja, zeker. Nou, Maarten, en ik had het voor de uitzending al even kort over. Dat, dat, dat. Ja, ook een, een jonge sporter. Ook in, in, ja, in de vorm van zijn, in het bloei van zijn leven eigenlijk. Hè. Dat je denkt van die, die is getraind. Die is elke dag met zijn vak bezig. Die wordt elke dag gemonitord. Dat kan eigenlijk praktisch niet. En ja, voor deze jongen ook. Die, die, die, die reed een week eerder de Ronde van Vlaanderen. Uh, je, je bent getraind. Dan, voor je gevoel, kan het niet. En dan, ja, wat Maarten erop wijkt. Misschien moet daar wel wat meer onderzoek naar worden gedaan... van, van uh, wat zit daar dan achter? Nou ja, laten we de, eerst even de autopsie afwachten... en dan ja, horen we inderdaad wat, wat het precies is. Want, ja, we kunnen nu alleen maar speculeren. Ik weet niet of dat gepast is op dit ogenblik. Maar jij zegt, uh, Maarten, dat het pas na afloop, af, afloop van tijd... duidelijk wordt hoe ernstig het met hem is. Maar ik zat in een voetbalstadion te luisteren naar mijn collega Gio Lippens... en die gaandeweg de koers merkte hij al op dat het wel echt goed mis was met hem. Maar ja, ik kan er dan niet bij dat die koers niet wordt stilgelegd. Ik, ik snap dat gewoon niet, want als je een willekeurig andere sport neemt... of het nou voetbal is, dat is natuurlijk overzichtelijker. Formule 1 lijkt me ook als iemand zo hard crasht... dat die wedstrijd nog stilgelegd wordt. En hier gaan we gewoon door, terwijl er iemand blijkbaar op dat moment... of nou ja, later dan in die avond is komen te overlijden. Ja, ik, er wordt daar nog sport geleverd. Er is een winnaar, Sagan, die is blij... Ja, ik vind dat heel moeilijk te accepteren eigenlijk. Maar even, want er stond een mooie uh, reconstructie vanmorgen in het AD... waarin je dan uh, op kan maken uh, dat er op dat moment helemaal geen nieuws... verder naar buiten kwam. Het waren speculaties, hij was ook nog niet over Zoals de familie bent, Ja, maar, niet, maar we wisten dat hij gereanimeerd, gereanimeerd werd, ja. hij was gere nou, gereanimeerd, dan weet je de, ja. Dan ken je de ernst van de situatie eigenlijk al. Want dan zou, dan kan je als beleidsbepaler en organisator van die koers... toch ook zelf wel kunnen indenken dat het echt, echt mis is met hem. Ja. En dat hij vecht voor zijn leven. Ja. En, ja, daar ja kun over discussiëren, discussiëren, dan kun maar, je dan gewoon doorgaan. Maar dan de, daar de, kun je over nadenken. Ja, dat, dat, is, dat is ook de discussie, denk ik, die ja. gisteren ook zeker gevoerd is. Uh, in de, in de plusleiderswagen van, uh, van de ASO en uh, met, de, met de jury zeker erbij. Maar weet je, kijk, um, op dat moment kun je niet meer doen dan doktoren, uh, die, die uiterst secuur te werk gaan om te zorgen dat er een mensenleven gered wordt, uh, het werk laten doen. Uh, wat nodig is om die jongen. Uh, ja, en dat de, het was, de, de organisatie zegt toch ook: he, van wij, wij wisten het op dat moment niet precies. Want de ploeg heeft ons niet echt iets uh, verteld. Ze hebben ook de renners op het moment zo volgens mij niets verteld. Nee. Dus is dat dan. He, ja, maar de, de, de vraag is: er is ligt, wel... ligt verantwoordelijker bij een ploeg? Van, nou, dan, moet je, dan moet je de organisatie informeren. Ja. Dan moet je uh, de andere renners informeren. Of is dat bij de organisatie die meer interesse moet tonen. dat zodra ze dat soort berichten horen. dat je meteen moet gaan kijken: hey, wat, wat is raak aan de hand met die man? Kijk, er wordt, er wordt gewoon nog gesport. En sport moet op zo'n moment even helemaal niet meer van belang zijn. Dus ja, als, als je die eerste berichten hoort... er waren blijkbaar berichten van reanimatie, dat weet je... Ja, dan zou mijn eerste reactie zijn... stilleggen en gewoon even niet meer doen. Want ja, je moet toch niet bezig zijn met sport... als een van de renners die betrokken is in die koers... op dat moment vecht voor zijn leven. Ja. Ja, en de, de, de, de, ja, de vraag is, is, is uh, welke informatie was bij wie uh, aanwezig om te zorgen dat, uh, dat die beslissing uh, genomen kon worden. En kijk, als je achteraf gaat praten, dan kun je altijd zeggen, joh, ze hadden de koers moeten annuleren. Was iedereen ook, had iedereen begrepen. Absoluut. Maar was er, was er een huldiging bijvoorbeeld? Uh, was er, er, was, er was een huldiging achteraf. Was ja. die versoberd of was hij gewoon uh, hetzelfde als hij was? Ik weet niet uh, hoe het van tevoren was, nee, die, was die was uh, gewoon normaal. Ja. Dat uh. is toch ook gek? Ja, uh, maar ja, ik, zal, ik zal berichten even opzoeken Maar De organisatie zei op het moment van de huldiging: was ons niets bekend over overlijden of dat de toestand heel ernstig was. Hij, hij was naar het ziekenhuis gegaan, dat is de informatie die we hadden zoals er wel vaker renners vallen en naar het ziekenhuis gaan. Ja, er waren in, op dat moment waren er, lagen er minstens drie, drie andere renners ook in het ziekenhuis... met uh, gebroken sleutelbenen en, en, en gebroken neuzen. Uh, dat soort werk ja, allemaal. Ja, maar wat Alman zegt, als, van, ja, de, ja. het was duidelijk als je dat er was gereanimeerd. Ja. Dat zou ja, we dat we je ge... bel moeten zijn. Ja, ja. Weet je wat ja. het is? Je gaat, uh, ik begrijp ook dat het heel moeilijk is om een koers stil te leggen... want de vergelijking met Formule 1 wordt gemaakt... dat is op, op een aangesloten rondje. Dus je ziet ja. het gebeuren en ja. de auto's komen er weer langs. Ze hadden op een wielerbaan, wat natuurlijk laatst in die aan de gang was met die... Uh, ja, die wordt ook gewoon stilgelegd. Dit is veel moeilijker, zeker als je niet de kennis hebt die je misschien moet hebben. Alleen op het moment dat je weet dat er iemand gereanimeerd is... en naar het ziekenhuis is gegaan en je hebt daarna een huldiging... dan lijkt het me heel simpel dat je dat verzobert. en dat je ja. meneer Sagan en de anderen ook even influistert van dit is gaande. Ja. En dan is het geen welnadenkend nou, mens die dan met een fles champagne gaat nee, ja, wat wat spuiten. Je, wat je natuurlijk dan ergens in je achterhoofd een klein stemming gaat afvragen... Is, is er een organisatie die dan misschien denkt... van ja uh, laten we het feestje niet te veel uh, dit komt later wel. Uh, we hebben een mooie uh, ja, ik event georganiseerd is iets ingewikkelds in, in die hele sportinterviewrennen. Want ik, ik wil het ook vergelijken met de Olympische Wegwedstrijd bij de Vrouwen. Ja. Toen Annemiek van Vleuten onderuit ging. Ja. Nou, het eerste wat je denkt is, ja, hoe is het met haar? En, want ze, ze lag even stil is er nog wel een leven? Want dat ga je gewoon afvragen. Het was zo hard hoe zij toen onderuit ging. Ja, en vervolgens haalt Anna van der Breggen erin. Die zit ook met al die vragen in de hoofd en die wint Olympisch goud. Ja, dat is natuurlijk iets heel raars in een sport. Als, je, als iemand daar zo roerloos ligt en je gaat door... en je maakt die wedstrijd af, terwijl je eerste reactie is... misschien moeten we dat gewoon even helemaal niet meer doen. Hmm. Maar zit, zit dat ook niet gewoon in de wielrenner, in de sport ja. zelf opgesloten ja, maar ook opgeslagen? We hebben net de Volvo Ocean Race gehad. Iemand ja. overboord geslagen, ja. Ja. niet meer uh, ja. gevonden. Overleden. Ja. En, het, het, het is een discussie die, die je kan voeren en zeker achteraf. Ik ben het met je eens. Ik had ge, met, met de informatie die, die er was geweest, had ik misschien wel gekozen om die, die, die huldiging inderdaad maar te. Maar jij hebt het laten. in 2011 heb jij het toch meegemaakt? Ja, toch? E, was ik derde op, stond ik op het podium. Maar. Ge, maar geen, was er nou in, in, in Nee, was iemand in zijn slaap overleden? In, in, in, ja, er was in zijn oh, slaap, ja, slaap ja, overleden. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat in, uh, was in. Even kijk, 2009 volgens mij in in Qatar. Ja. Precies, maar ik dacht dat jij daar ook bij was. Nou ja, daar was ik ook bij inderdaad. Maar toen, toen hebben we met rouwbanden omgekoerst. Die koers ging gewoon door. Alleen, we hebben, het was buiten de koers. Hè. Hij was in zijn slaap overleden, die jongen. Dat was voor mijn Frederik uh, Nolf. En die uh, uh, ook 21 uh, jaar oud. En, uh, ja, die, die... Maar is dat toen wel een discussie gevoerd over wat, jongens, wat gaan wij doen? Of is er gewoon, is ja, dat, op dat moment helemaal niet, niet eens in vragen? Het nou, ja, weet je, die, die koers, de koers gaat altijd door. Uh, dat, is, dat is hoe het gebeurt. Uh, er wordt vaak wel eens gene geneutraliseerd doorgereden. Maar dan uiteindelijk gaat hij dan, uh, zeker in een toer ook, de toer gaat door. Dat is natuurlijk niet altijd waar. Ik bedoel, als er twintig renners denk ik, omkomen, dan zou dat ja, nee, dus het... Weet je, je gaat, je ja, ja nee, Er zit vast een grens in. Uh, ja. Die hebben we gelukkig niet meegemaakt uh, gisteren. Er is nu wel een discussie uh, gaande. En uh, ja, ik weet je, er is heel veel voer voor discussie als je het mij vraagt. Ja. Maar, maar ja, dan laten we ook de argumenten... het uh, kan allemaal heel erg nadant zijn om ook de argumenten misschien tegen te noemen. Ja. Maar er zijn misschien wel goede argumenten om te zeggen, nou, hij nou, moet ja. ook gewoon doorgaan. Een van de, van de argumenten die ik uh, wel kan bedenken is dat, dat je uh, nu de aandacht hebt voor de koers en mensen die gespecialiseerd zijn om het werk te doen om zo'n jongen in het leven te houden, die kunnen buiten de aandacht van de pers, van de media, van, van wat er ook allemaal aanwezig is, gewoon het werk doen wat nodig is om die jongen uh, in het ziekenhuis te krijgen, om alles te doen om die jongen in, in leven te houden. En ja, weet je, nu achteraf krijgt Iedereen de aandacht die wel nodig is... en de, de familie en vrienden en uh, de, zijn pluggenoten die, die al die aandacht nu wel kunnen bevatten... Uh, die krijgen dat nu wel mee. En ja, ja weet je, dan kun je zeggen... de koers is gedaan, afgerond... en nu kan er ook uh, de, de rouwfase, zullen we maar zeggen... ook uh, gewoon... Maar nou, Cassatelli uh, ging ook gewoon door, hè? Ja. Toen de Cassatelli overleed in de, in, in de tour. Ja. Maar de commerciële belangen dan? Want, want dat bedoel ik heel eerlijk. Het is, het is mooi, hè, die kasseien en, en, en wat er gebeurt. En het is fantastisch. En het, was, het stond weer rijen dik, stond het in België. Maar er zijn ook gewoon biersponsors. En er zijn uh, uh, Spoorzaan, weet ik voor wie allemaal. Eén keer per jaar is die koers. Die belangen zijn heel groot. Ik denk ook dat dat een afweging is. En dat willen we niet graag. Dat het, zo sowieso niet moeten zijn. Ja. Maar het is gewoon, het is een commerciële wedstrijd natuurlijk. Ja, alleen ik, ik, ik, ik, ik vraag me wel af hoe die in hoeverre nu die, die commerciële uh, ja, invloeden een rol hebben gespeeld van uh, in, in de besluitvorming want kijk het gaat hier om een mensenleven en dat moet commercieel dat is prima maar dat moet je gewoon niet mee laten nee, nee. Nee, nee, ik denk, als je, als je in die organisatie zit en je hebt erin geïnvesteerd als bedrijf of je bent afhankelijk van die sponsors dan is het toch in je hoofd en natuurlijk als iemand je op de man vraagt zeg je altijd ja alle begrip hè, we zouden meteen moeten stoppen maar waarschijnlijk in je achterhoofd denk je ook als mens euh, nou ja hadden we deze discussie ook gevoerd als die grenigerd was en, en, en uh, hij knapt snel weer op en uh, kan over een, over een maand of zo, ik zeg maar wat, kan hij weer koersen. Ja, nou, ik dus denk. De eerste bericht om zeven uur komt binnen. Hij is weer bij kennis en uh, en uh, hij blijft nog op de intensive care, maar het gaat goed met hem. Ja, had ja, ook gekund. Ja, het zeker gekund. En dat is dus ook uh, de, de, de speculatie die gisteravond uh, tijdens de huldiging nog gaande was. Van weet je, we hopen het allerbeste. Ik doe, ik kan uh, nog de, de, de twitterbericht van Sef van Marken zitten. We, ik heb, uh, ik ben gefinisht. Uh, ik ben nu weer, weer onderweg, maar in mijn gedachten zijn bij, bij Michael. Om, uh, en ik hoop dat het al goed, alles goed gaat. Ja. Uh, en drie uur later uh, krijg je het bericht van Johan is overleden. man kijk bedachtzaam. Ja, er is een uitspraak. Die, die luidt uh, de Tour wacht op niemand. Nou ja, ja, je kan ook zeggen de koers wacht op niemand. Maar misschien moet de koers gewoon wel op iemand wachten. Dat is het gevoel dat bij mij overheerst na gisteren. Want het, ik ja. blijf het gek vinden. Ja, ja, ja, ja dat snap ik wel. Ik snap het volledig. Ik weet niet of er in uh, volgens mij is er in Nederland ook geen afspraak over. Met betrekking tot de Amsterdam Gold Race. Uh, bijvoorbeeld. Uh, hebben we met de koersdirecteur. Wiens naam ik het niet zo snel even nu te binnenkrijgen. Uh, <laughs> nou, Bondscoach. Uh, ja, ja precies. Leo van Vliet. Leo van Vliet. Leo van Vliet ja. Dankjewel. Ja. Ik kon niet op zijn naam komen. Die, ja. die, die zegt ja. Nou, eigenlijk hebben we daar geen, geen draaiboeken voor. Als dit, als dit gebeurt. Nee ja. Ik denk ook niet dat er een, een uitgesproken uh, mening hierover gevormd gaat worden. Van tevoren ook. Want, want dat is, wat is de ernst van de situatie. waar blijkt pas. Uh, op het moment dat het ja. echt gebeurt. En, en dan, moet je, uh, dan moet je acteren en handelen zoals, uh, zoals je uh, ja, gevraagd wordt. Om te zeggen. Ja. Er was dus uh, uiteindelijk wel hè, een, een vervolg. Er was een finish. Uh, Sagan voor de Delier die je nog even aanstipte. Ja. En Terpstra, die had ja. zeg maar, jouw positie van uh, ja, is het? zeven jaar geleden. Ja. Uh, was het een spannende finish? Nou ja, het was in die zin spannend. Er was natuurlijk een uitgesproken winnaarkans. Maar die Delier, die maakte het toch wel echt, echt spannend op die, op die baan. Zeker omdat het een pistier is. Een baanrenner die, die gewoon zijn trucje deed. En ik dacht, hij gaat hem straks nog verschalken ook, joh. Maar ja, weet je, dan, dan laat Sagan toch wel echt zijn klasse zien. En... Ja, verschalkt hem gewoon uh, volledig. Uh, ja. Die die, dulje, die was toch helemaal op. Die heeft, die heeft zo, nou, zo hard zijn best moeten doen om nog gewoon in het wiel te komen. Het mooiste vond ik aan die jongen. Die Sagan, die geeft een paar keer zijn elleboog. Ja. Neem even over. Ja, en dan bleef hij gewoon. constant ja. nou ja, aan. Daar, daar, daarmee gaf hij bij mij aan. Van, die jongen die gaat, nog, die gaat in ieder geval tot het gaatje. En hij zit gewoon in het wiel, hè? Op de ja. baan. Op de streep, als, als Sagan even zijn benen stil had gehouden, was hij eroverheen gereden. Even tussendoor, en... ik zie aan Amara... je hebt moeite nu ook om met te praten over dat wedstrijdgedeelte? Of... Ja, dat interesseert me gewoon niet. Nee. Nee. Ik, dit, dit nee. is, dit is, ik heb gisteren op die baan gestaan. Dus dat, was waarom dat snap ik, ik heel dit... goed hoor, maar ik ja. heb ik heb een samenvatting gezien, maar het, het, het nieuws van gisteren over schade doet dit volledig, dus ik, ik, zag wel wind en dat, dat, neem ik de kennisgeving aan. Ja, ja. ja ik, voor mij was ook de ernst van de situatie pas echt duidelijk toen ik in de auto terug, op weg naar huis dat was, ik heel en goed, alle ja. berichten ging lezen en dat ik dacht, oh jeetje, mino, wat is er gebeurd? De foto's ook zag. Tot, tot dat moment was ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met de koers en dan gebeurt voor je neus eh, wat ik net beschreven. Ja, weet je, eh, ja, koers blijft wat dat betreft heel mooi, maar ook gewoon kei en keihard mm -hmm. af en toe. Ja. Ja. Nee, ja, wel die derde plek, dus uh, voor Terfstraks even kijken of, wat hij daar zelf... want hebben we hebben wel een fragmentje op, wat hij zei, maar dat was waarschijnlijk net na de wedstrijd, vermoed ik. Ja. Een, een stukje luisteren. Er zit ook een sportief kuchje bij, dus waarschijnlijk wel, ja. <kijs> ah ja, het is top, echt. Het podium is gewoon top. Uh, Sagan ging op een uh, ideaal moment voor hem en... Uh, dat hij helemaal dat gat had, dacht ik al, dat wordt <kijs> <kijs> lastig. Uh, natuurlijk wel geprobeerd, maar uh, ja, de wereldkampioen uh, was super vandaag. Nou, dan mag je toch weer naar het podium. Ja, dat is top. Uh, parijs dat is uh, gewoon de, de ruigste klassieker die er is. De tofste klassieker die er is. En uh, dat ik hier weer het podium sta uh, kikken. Ja, uh, dat was Terpstra. Um, is, is er nog kort iets, want ik ga ook even vooruitkijken... naar de Pramantse Pijl bijvoorbeeld, die, die er ook aan zit te komen. En um, um, de goldrace. Um, is er iets nog wat je is opgevallen, Maarten... wat je in ieder geval nog even sport, sportief gezien wilde benadrukken van gisteren? Nou, kijk, Terfter laat gewoon zien dat hij dat super, super... alles, alles heeft hij goed gedaan. Hij wint de E3 prijs, hij wint de Ronde van Vlaanderen. Hij wordt derde in prijs gebaden. Het is gewoon echt zo gaaf om dat te zien. En wat mij betreft is dat ook echt het hoogtepunt van, van het hele voorjaarsblok vanuit Vlaanderen, zullen we zeggen. Ja. En nu gaan er gewoon andere renners weer opstaan. Voor wat de, wat de wedstrijden die nu gaan komen. Ja, dus, o, uh... overigens uh, woensdag bij die Brabantse pijl, uh, het team. Uh, dat he, van Golaerts, dat ja. start gewoon. Van onder ja. Is al bekendgemaakt. Het is, het is wel, heel, wel heel vreemd hoor. Ik zag vandaag op, op Strava, waar de renners dan hun tijden en dingen bijhouden... zag ik Wout van Aert dat hij een wandelingetje had gemaakt... om zijn hoofd leeg te maken... Ja, je zult er op de fiets moeten gaan zitten komende woensdag. Succes. Toen uh, Davide Astori van Fiorentina een tijdje terug overleed... Toen werd die hele speelronde eruit gehaald. Dus, ja. uh, toen duurde het echt nog anderhalve week... voor ze weer gingen voetballen überhaupt in Italië. Ja. Dus is wel heel spannend. Uh, ja. ja. ja. nou, wat, wat ik wel merk als, uh, als ik zelf ga fietsen... is dat uh, voor mij werkt fietsen ook om mijn hoofd leeg te maken... En het is ook wel gewoon fijn om even uit je hoofd in je lijf te zijn. En wat dat betreft kan ik het best wel in begrijpen. Dat, dat renners gewoon zeggen, weet je wat, ik doe een om hm. We denken aan, aan Michael. En we zijn met onze gedachten ook bij Michael. Dus maar ze hebben een vrije ook... keuze, begrijp ja, ja, ik daarin. Hè, om of ze ja, wel of niet willen, ja. willen rijden. Ja. ja. Um, Misschien kunnen we vast een start maken met het, uh, met het voetbal. Dan gaan we na tien uur uh, uitgebreid over door. Uh, maar we hebben nog even wat tijd voor tienen. En uh, nou ja, het is natuurlijk zo dat als ik het jullie nu vraag... wordt PSV kampioen, dan is dat heel waarschijnlijk. Maar als ik het zaterdag om negen uur had gevraagd, Roman? Oh ja, dan uh, had ik waarschijnlijk ook ja gezegd... ...maar uh, dan was het nog wel spannend geworden, had ik er ook bij gezegd. En dat uh, gevoel heb ik nu niet meer, nee. Want op dat moment stond PSV achter, a ja, stond voor met 2 0. tegen 0...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 Ja, Nu ben je altijd wel enthousiast man, maar ik hoor hier wel het, het plezier van een goede wedstrijd. Ja, het was een geweldige wedstrijd. Het was echt een geweldige wedstrijd. Mijn collega Frank Snoek zei ook, een wedstrijd die wij te weinig zien. En daarmee vatten we het heel goed samen, want uh, we klagen vaak over de eredivisie die we zien. Dat is vaak terecht. Maar je hebt dit soort wedstrijden nodig af en toe. Om weer een beetje vertrouwen te hebben in onze competitie. En het was genieten vanaf de eerste minuut. Het is eigenlijk altijd uh, AZ-PSV. Ik weet niet hoe het komt, maar het is altijd veel goals. De laatste drie edities 2-4. Uh, in Eindhoven dit seizoen 3-2 voor PSV. Nu dus weer veel. Doelpunt. Het zijn altijd leuke wedstrijden. Het was, het was echt genieten. Ja, ik heb alleen een samenvatting gezien. Hoe was die eerste helft? van alle doelpunten vielen in de tweede. Ja, die samenvatting was ook die was een minuut of twaalf. Maar die had 20, 25 <laughs> minuten kunnen zijn. Want die eerste helft was ook echt heel leuk. Ja? Uh, ook heel, heel veel kansen. En ja, gek genoeg geen doelpunten. Maar die hadden ook best kunnen vallen. En ja, het was, het was, het was zo'n wedstrijd die, die, uh, die je eigenlijk niet zo heel veel ziet in Nederland. Ook als je kijkt naar de kwaliteit. Want die was er echt. Het was een goede wedstrijd. Waarbij er natuurlijk veel fout ging. Het, het blijft Nederland. Maar het was gewoon goed. En het was... Het was Amusant, het was leuk. En dat, dat, ja, was het, het meest, we gaan zo meteen nog meer inzoomen hoor, na tien op, uh, op dat duel. Maar die, die hele avond was eigenlijk bizar. Ja. Want in, van de, ik, ik presenteerde die a, avond uh, langs de lijn. Ik weet het. Ja, precies. <laughs> zoals jij zat in het stadion. Nee, maar, maar voor de luisteraar ook. E, e, op, op een ogenblik vielen er volgens mij vijf doelpunten in, in vijf minuten overal. Ja. Nou, want, drie daarvan waren bij, met, en, zaten ja. bij jou, Maar jij moet volgens mij ook nog een paar ja, klopt, keer schakelen ja. naar VVV en Rodas. Ja, volgens mij drie 3-2's die avond. Het was echt uh, het was ongelooflijk. Ja, dan zat ik bij Z. NAC Vitesse 1-0. Dank je. Ja, ja. ja, ja Uitzondering bevestigde redenen. En dan eerder natuurlijk, want hetzelfde verloop was natuurlijk eerder die dag... al bij, uh, bij Man City ja. tegen Manchester United uh, ja, ja, ja, geweest. Ja. 2-0 voor. Klopt. En vervolgens 3-2 verliezen. Ja, het is, dat zijn van die krankzinnige ontknopingen die, die gewoon voetbal zo mooi maken. Hè. Want ja, iedereen denkt dan bij 2-0, nou, AZ... Pakt hem, eindelijk is het verlos van het trauma... van nooit winnen van een topclub. Maar voetbal blijft voetbal. En dan wordt het omgedraaid in vijf minuten tijd. En dat, dat die onvoorspelbaarheid, dat is de kracht van de sport. Ja. ja, hoe dat dan precies kwam. En of dat voornamelijk de shock was van AZ... of, of het sterke spel van PSV, daar komen we zo op terug. Maar ik vind het wel mooi om te dat je zegt... hiervan krijg je weer vertrouwen in de eredivisie. Weet je wel, ja. Gaat het voor jou Stef? Want ik zie jou toch nee, een beetje... Nee, ik krijg daar geen vertrouwen van. Ik krijg daar vertrouwen van dat misschien de supporters naar het stadion komen... en uh, dat nog meer mensen naar langs de lijn gaan luisteren. Maar daar wordt het voetbal niet beter van. Hm. Ik heb ook heel veel doelpunten gezien. Ik heb heel veel keepers dit weekend gezien. Waarvan ik denk van, boem, dat is de reden waarom wij Europees niet meer meetellen. Want het is, gewoon, het is heel leuk en dat is heel belangrijk, maar het is niet goed. Hm. Hm. Nou, hier is de laatste wat nog niet over gesproken. Nee. nee, hier gaan we zo meteen nog even over uh, doorbor. Duren, dan gaan we het ook over andere dingen hebben. Ja, uh, veel voetbal, hoor. want we, niet alleen over AZ PSV natuurlijk... maar ook over Ajax, over Twente. Maar ook over de Formule 1, want dat ging niet echt lekker dit weekend. Uh, nee, voor Team Red Bull. Nee, nee. En op lekker ruimte dan weer Dekker. Want Louis Dekker die, die, die, die haalde het nieuws uh, ook door een vraag te stellen aan Hamilton... waarvan de hele wereld zegt... tenminste de Formule 1-liefhebbers, dat had hij niet mogen doen. Zometeen gaan we het erover hebben. Graag tot zo.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 Zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de woonjaalideaalwijzer Ideaalwijzer op ING.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil ING. NTO Radio 1.